Dit is Radio Els, op AM 1485. Een heel weekend, uit. Een, heel een beetje water, een beetje sop. Dit is de Afwasshow. En dit is... De Nieuwe moon. De Nieuwe Elfplaat. Dancing to the feel of the drum, leave this world behind. We'll have a drink and toast to ourselves under a violet moon. It's tell. Els is in tranen geroerd, is dit echt de laatste keer dat het de Els Palaat is? Ja Els, het is echt de laatste keer. Want straks in de show gaan we de nieuwe aan je voorstellen voor de komende week. Black Moors Night Under a Violent Moon. De is in de borden, de komende karras. Welkom vriendinnen en vrienden van Radio Els 85 en natuurlijk de AlfaShow het bijzonder. Het is weekend, vrijdag is het vandaag. Welke datum is het vandaag? Het staat nu op de playlist, Els. Wat is het vandaag? Oh ja, 10 februari natuurlijk van het jaar des Allers. Oh, dat mogen we niet meer zeggen: uh, 2017. Ja, ik heb een beetje een dolle buik. Ik weet ook niet wat dat komt. Nee, geen idee. Nou, René die is inmiddels al flink weer de kopjes en de glazen aan het afwassen. Want het café René is dicht, dus dat moet allemaal opgeruimd worden. Nou, dat kan mooi met deze afwasmuziek natuurlijk van vanavond. Wat hebben we vanavond allemaal? Nou, Bob Marley, Leidse sleutelgraad. Ken je die nog? De Bee Gees. De nieuwe Elsplaat van de week, die gaan we nog niet verklappen natuurlijk, Manfred Mann, Glen Campbell, dat is het wedleik van vandaag. Een oude Elsplaat komt ook nog voorbij, het Philadelphia International All Stars, Eurythmics, Golden Earrings, Shocking Bull, maar weer eens opgezocht voor je, Normaal, veel liner. En we beginnen natuurlijk zoals een uh, soms gebruikelijk hier met de plaat van 50 jaar geleden. En zelfs slechte muziek klinkt goed op Radio Els. Hier zijn de tremolo's, Even de Bedtime are goed. Goedenavond. Freddy de Noutag is bij je tot 7 uur vandaag. La, la, la, la, la, la. Niet of je nog buiten geweest bent vandaag, maar ik vond het maar een beetje erg koud. Ik ben maar lekker binnengebleven de hele dag. We hadden hier toch nog genoeg te doen voor radio, wat productiewerk. En dat soort dingen, je kent dat natuurlijk wel. En waarschijnlijk denk ik heel Nederland daarover, want het zijn er bijna niet. Er staan slechts 53 kilometer auto's achter elkaar in Nederland. Radio Els. Ferry den Hartog. Wereldwijd via internet. En 24 uur per dag, 7 dagen per week op AM. It, is It was a rainy night, the night the king went down. Everybody was crying. See black like sadness had surrounded the town. Me, I went to the liquor store and I bought a bottle of wine and a bottle of gin.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 ...heb ik dit plaatje lang niet meer gehoord, zeg. Ik kwam er tegen op mijn harde schijf, hè, waar al die muziek op staat. Die schijf die is zo groot als een grote tafel, zo veel muziek staat erop. En ik zag opeens veel het staan uit 1987, de King's Call. En ik denk, oh, die gaan we weer eens even meenemen voor je. Heerlijke muziek natuurlijk zo op een vrijdagavond, ja, ja, ja. Inwoners van het dorpje Hanahan in het Amerikaanse staat South Carolina... ...hebben een kleine alligator in een vijver ontdekt die de oranje kleur heeft... Inwoners hebben het dier vanwege zijn oranje kleur de bijnaam Trumpa Gator gegeven. Dat is een verwijzing naar de huidskleur van Donald Trump. Het is onduidelijk hoe de alligator aan zijn oranje kleur komt, maar sommige dierenexperts denken dat dat bepaalde algen het dier de kleur geven. Dat is zeer goed mogelijk, omdat er al eerder bij andere alligatoren is voorge, voorgekomen, staat hier, ja... Je, je. Mensen kunnen niet meer schrijven tegenwoordig. In 2011 hield bijvoorbeeld een oranje krokodil in de Australische stad Geelong de gemoederen bezig. Het dier Snappy, dat in een opvangcentrum leefde, verkleurde in een paar dagen van groen naar oranje. Ja, ja, ja. De oranje kleur had trouwens geen effect op de gezondheid van Snappy En ook de Trumpa Gator die lijkt niet ziek. Nou, dat is dan wel weer goed nieuws natuurlijk. Nou, no normaal, dan maar maar eens een keer. Hier is het hier weer uit 1981. Net als gisteren. Nog steeds net als gisteren natuurlijk. Ja, ja. Verderop in het programma natuurlijk nog een leuk. Like. We gaan even kijken in het verleden wat er vandaag gebeurde natuurlijk. In weet je nog wel om kwart voor gaan we even naar het weekendweerbericht toe. En uh, zo tegen het eind van het programma nog even natuurlijk een blik op de tv-programma's. Eigenlijk een beetje hetzelfde als gisteren. De Middengolf bruist het hele weekend met Radio Els. met Shocking Blue en Blossom Lady. Ik moet opeens aan Els denken, die kwam gisteravond ook helemaal blozend thuis. <laughs> ja, gebeurt niet veel hoor, dat Els bloos, die, uh, dat gebeurt echt bijna nooit. Maar ze, had, ze zat gisteren op de Breiklub, heb ze iedere donderdagavond, en ze had een prijs gewonnen, de Gouden Breinaald. Nu is het gewoon uh, zo'n ding hoor, hij is niet van echt goud, maar Els denkt natuurlijk van wel. En ze had die prijs gewonnen vanwege de mooiste gebreide sokken ja, die ik altijd aan heb natuurlijk. Nou, dat ik altijd hier van die koude voeten heb. Ik wou bijna poten zeggen, maar dat is, staat niet zo netjes op de radio natuurlijk. Maar Els is er heel erg blij mee. Wij gaan hier eens even kijken wat er allemaal aan voetbal is het komend weekend in de Eredivisie. Vanavond hebben we om 8 uur Peck Zwolle tegen Nek. En morgen staan de volgende wedstrijden op het programma. Om half 7 Erecles Almelo tegen Rode JC. Het lijkt net of het dan twee ploegen tegen één ploeg zijn, maar goed. Om kwart voor acht hebben we Ahead Eagles tegen Ado uit Den Haag. En om kwart voor acht ook Feyenoord tegen FC Groningen. Vitesse tegen Willem 2 begint om kwart voor negen en dan gaan we even naar de wedstrijden van zondag toe. Excelsior FC Twente begint om half één, Ajax tegen Sparta om half drie en Heerenveen tegen AZ om half drie. En ik denk dat dit de laatste wedstrijd is. Jawel, PSV tegen FC Utrecht dat begint allemaal om kwart voor negen. We hadden nogal een beetje een stevige begin in de -show, dus we gaan het even een beetje rustiger aandoen. We gaan naar de Golden e nog met een S uit 1969. Hier is Where Will I Be. Ik heb geen idee. waarschijnlijk lang niet meer gehoord, nu wel bij Radio Els. Radio 1485 in het westen van het land, natuurlijk ook te beluisteren via de AM in het noorden van het land, bij Radio Els Noord en natuurlijk bij Radio Els Oost in het oosten van het land, ja dat is meestal zo natuurlijk. Bij Jan Chicago, en die zender die ook een heel groot deel van Duitsland, in het weekend zelfs nog bijna tot Oost-Duitsland heb ik wel begrepen. Je de Rutmix uit 1985, would I lie to you. Morgen natuurlijk de volle zaterdag en die duurt weer een uurtje langer. We blijven er maar uurtjes aan vastplakken, want Peter de Wit doet voortaan tussen 6 en 8 uur s'avonds de tippenraden, na de top 40 natuurlijk.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 een lekkere plaat voor de vrijdagavond natuurlijk. Als je straks nog gaat stappen kun je alvast een beetje je eigen indansen, zoals dat heet. Ja, die kun je eigenlijk natuurlijk ook indrinken. Maar ik denk dat je beter je eigen maar inken dansen met Let's Clean op de ghetto. Het had natuurlijk ook een beetje de lijflied van Donald Trump kunnen zijn tijdens de verkiezingen. Die wil inderdaad Amerika ook helemaal opschonen wat, dat betreft, wat er allemaal fout is in zijn ogen. Daar is Els met de ook met de rum en alle papieren voor, weet je nog wel... Het is vandaag 10 februari, dat is de 41ste dag van het jaar en er komen er nu nog 324. Vandaag in 1962 was er een spionnenruil tussen de Russische spion Rudolf Abel en de door Russen gehaalde Gary Powers. Ja, ja, dat gebeurde toen, het was de koude oorlogtijd. Vandaag in 2014 het stoffelijk overschot van de Nederlandse minister van staat Els Borst wordt gevonden bij haar woning in Beeldhoven. Uit onderzoek blijkt dat zij door misdrijf om het leven is gebracht op 8 februari. Dus ook alweer drie jaar geleden. Hè? En in 2009 houdt de Postbank op te bestaan in ons land. En het heet voortaan dus de ING-bank. En voor de Postbank was het natuurlijk de Postcheck en Girodienst. Ja, dat weet u we ook nog. Hè? We zijn niet meer de jongsten. 1941 vandaag verschijnt voor het eerst het parol. Natuurlijk als uh, uh, verzetskrant. Hè? Dus hij was uh, eigenlijk illegaal natuurlijk. 1942, Glenn Miller ontvangt de eerste officiële gouden grammofoonplaat voor meer dan 1 miljoen verkopen van een plaat. En in 1947 werd opgericht de N.R.U. en dat was de voorloper van de N.T.S. en die waren natuurlijk weer de voorloper van de N.O.S. En vandaag in 1959 publiceert prinses Wilhelmina haar autobiografie, getiteld Eenzaam maar niet alleen. Nieuw Delhi wordt vandaag in 1931 de hoofdstad van India en in 1947 tekenen de geallieerden in Parijs de Vrede van Parijs met Roemenië, Italië, Hongarije, Bulgarije en Finland. En vandaag in 1995 treedt Letland toe tot de Raad van Europa. We gaan even heel ver terug, 1667, Nicolaus Steno publiceert voor het eerst zijn vermoeden dat fossielen de overblijfselen zijn van uitgestorven soorten. Daarvoor hadden ze helemaal geen idee wat dat zou kunnen zijn. Hè? En in 1863, Ellison Crane verkrijgt patent op de brandblusser, dus die bestaat ook al vrij lang, dat had ik nou niet zo verwacht. De laatste minimumtemperatuur die weet ik niet, want Els heb vergeten een papiertje uit te printen en daar staat het net op, dus, maar het zal ongetwijfeld koud geweest zijn. In 1914 hadden we wel de hoogste maximumtemperatuur van 13,7 graden, de langste zonneschijnduur was in 1940 8,7 uur en de langste neerslagduur was maar liefst 14,9 uur en dat gebeurde. 12 jaar geleden in 2005. En dan gaan wij hier op naar het leuk. Een mooie vind ik zelf hoor. Glenn Campbell uit 1975. Rhinestone Cowboy en uit 1977. The Southern Knights. Tweeluik nu, nu, nu.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 Shows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Toetekeloeris afwasshow. zo weer in de aversiel met Verity Noord toch tot 7 uur bij je, de vrijdagse aversiel jongen het twee leuke en bijzonder mooi hoor Glen Campbell met Rhinestone Cowboy vorig jaar natuurlijk veel gehoord op de zaterdagmiddag in de historische top 40 waar die toen stond en Other Nights uit 1977, dus die gaan we nog krijgen in de historische top 40. Dat is natuurlijk altijd wel leuk, hè? Zo meteen gaan we naar de nieuwe Elspelaten in het weerbericht doen, maar eerst gaan we nog even naar Jack toe en die heeft wat te vertellen. Mijn naam is Jack, hier is Manfred Mann uit 1968. My name is Jack and I live in the back of the Garbo home With friends I will remember, wherever I may roam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 friend Paul There's the prettiest girl in the whole wide world and her an name is Melody Man. And here comes Ma with brother Tom, who is probably my best friend. 40 jaar geleden een hit voor Manfred Mann, mijn naam is Jack uit 1968. Echt zo'n plaatje wat je bijna nooit meer hoort, hè? maar natuurlijk wel in de Show bij Radio Els. Zo, we gaan eens even kijken wat het weer allemaal gaat doen in het weekend. Het is bewolkt en bij temperaturen onder nul valt er her en der wat motsneeuw. De komende nacht sneeuwt het met name in de noordelijke provincies nog enige tijd licht. Het wordt ongeveer min 3 graden vannacht. Aan het einde van de nacht en in de ochtend trekt via Limburg een gebied met sneeuw het land binnen. De sneeuwzone trekt via het midden naar het westen en noordwesten... waardoor er op uitgebreide schaal een paar centimeter sneeuw kan vallen. In de middag valt er vaker ook natte sneeuw of regen en stijgt het, stijgt het kwik tot, 4, tot 2 à 4 graden. En dan moet je dus oppassen met opvriezende... Gedeelte van de wegen en dergelijke. Dan gaan we eens even kijken naar de temperaturen voor de komende dagen. Zondag 3, maandag 5 graden, dinsdag 7 en woensdag alweer 8 graden. Maar die wind die blijft wel in het oosten zitten tot en met dinsdag. En woensdag gaat hij dan draaien naar zuidoost. En dat allemaal bij een windkracht 3. De rapportcijfers vanmorgen. Het fiets weer een 5. Het zit mij niet mee natuurlijk. Het golf weer een 7. Het vis weer een 4. En meneer Hans Bank zijn wandelweer krijgt gewoon weer een 7. Dat is bijna nooit een onvoldoende, dat wandelweer. Echt niet. Kwart voor zeven, precies bij Radio Els 1485. Het grote moment van elke vrijdagavond is aangebroken. De bekendmaking en de presentatie van de nieuwe Elsplaat. Ja, ja. Nou, zullen we maar gewoon gaan Els? Ja, laten we dat maar doen. En dit is. de March met de vehicle. De nieuwe Elsplaat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 Hallelujah. you onder rond het op kort te slaan. Wat een heerlijke nummer is dit! Hè? Wat een fantastische muziek van de Heiz of Marts en Veitzigel. Ik weet niet eens welk jaar het er komt, ik denk ergens begin jaren 70, eind jaren 60. Dat staat er helaas niet bij, Els heeft haar huiswerk weer, die is een keertje niet goed gedaan. Maar ja, goed, de doet er ook hier toe, de muziek is natuurlijk fantastisch. Je gaat er morgen natuurlijk een uitgebreide toelichting horen in de Hans Bank Show, even naar de klok van 1. En we horen hem natuurlijk ook in de Hans Bank Show en natuurlijk in de top 40. Ja, en de volgende plaat die sluit eigenlijk een beetje raar aan, want dat heet Tragedy. Nou, dat is het natuurlijk niet, deze Els plaat, maar goed... Het is zo. We gaan naar de BG's toe uit 1979. Goedenavond. Je luistert naar Radio Els en de Appeshow tot 7 uur nog vanavond. Natuurlijk weer de volle zaterdag bij Radio Els 1485. En John van den Burg trapt dan af om 9 uur met ochtendwekker. En om 10 uur komt ga je gezellig koffie drinken met René Westraten in koffiebreak. Om 11 uur is het de beurt natuurlijk aan Hans Bank met zijn Hans Bank Show. Twee uur lang prachtige muziek en een hele hoop informatie tot 1 uur aan toe. Om 1 uur hebben we dan John van den Burg met de Golden Classics. Om half 2 een oude, dik van show of een lach of een schietshow Altijd als gezellig natuurlijk. En dan hebben we om van 2 tot 3 meneer Hans Bank met de Turntable Show. De echte oldies, zelfs uit de jaren 50, die je echt nooit meer hoort ergens. Om drie uur mag ondergetekende weer aan de bak met de historische top 40 van 40 jaar geleden. Die duurt tot zes uur en dan volgt Peter de Wit van zes tot acht s avonds met de tipperaden van 40 jaar geleden. Ik bedoel, uh, je zou maar luisteren hoor. Je mist, je mist anders toch nog echt een hele erge hoop. Door de tragedie van de BG's uit 1979. Oude compleet. Radio Els 1485. Ah,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 Een beetje anti natuurlijk voor de afwas hè? Joker stop met koken. Ja, daar heb je ook geen afwas meer, natuurlijk. De Leidse sleutelgaten horen je uit 1983. Zo, nog even kijken naar de tv-programma's en dan is het alweer voorbij het uurtje de afwas tussen 6 en 7. Nederland 1 vandaag om 8 uur het journaal. Flikker Maastricht om half 9. Ik vertrek om 5 voor half 10. En daarna Studio Sport om 10 voor half 11. Gevolgd door Jinek om 5 voor 11. Nederland 2 hebben we Het Was Oorlog om 5 over 9 en Nieuwsuur natuurlijk om 10 uur. RTL 4, goede Tijd om 8 over 8, De Voice of Holland dat begint om 10 over half 9 en dan op om 9 voor 11 RTL Leetneid. Rad van Vertuin op SBSS om 8 uur, Roy Donderes, stylist van het zuiden dat begint om half 9, Andy en Melissa om half 10 en Hart van Nederland de late editie. Gevolgd door Show News te laten. de late editie. Die beginnen respectievelijk om half elf en vijf voor elf. Veronica, je hebt het weer heel de avond over de Big Bang Theorie. Dat zal wel een serie zijn. En datzelfde geldt voor Net 5. Die heb ook heel de avond NCIS. Ja, als je ervan houdt kun je je hart ophalen natuurlijk. Wij gaan er tussen. Ik heb nog een heel klein stukje voor je van uh, Bob Marley. Ik zou hem eigenlijk helemaal willen draaien. Dat doen we dan wel weer een andere keer. Iron Lion Zion uit 1992. Uh, een hele fijne avond en een heel fijn weekend en wat mij betreft tot morgen weer, hoi. Radio Els.